We hopen dat de riolering ook voor de mensen... daardoor uh, spoedig aangepast kan worden. CDA, de heer Stefan. Ja, in de kern uh, er is er een hoge nood hier... om dat uh, nu snel uh, uh, af te tikken. Dus wat, wat dat betreft kan het volgens mij alleen een hamerstuk zijn. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd ook... Uh, ik heb de ene vraag van mevrouw Nederlof... en de andere vraag van mevrouw Koper. Ik, ben, ik uh, zie de beantwoording daarvan ook graag het moet. Maar het moet volgens mij een hamerstuk zijn. OPZ, de heer Berg. Ja, dankjewel voorzitter. Um, ja, ik, ik, ik, we hebben twee vragen over... Ik zag uh, staan kostenonderzoek bodem. Milieu, grondwater 50.000 euro. Vroeg ik me af welke risico's zijn er onderzocht en uh, is dit nu afgedekt? Um, en um, de kosten van voor directie, directie en uren urenprojectteam, urenprojectteam, 60.000 euro. Ik vind het nog een flink bedrag. En daaronder staat ook nog een keer directievoering en weertoezicht, 14.000 euro. Ik vind dit enorme bedragen. En daar zou ik ook graag uh, iets meer duidelijkheid over krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de wethouder, uh, de heer Hermsen. Ja, volgens mij komt D66 nog steeds ergens aan bod en ik had nog niks gezegd. Dus... Ja. Ik heb uh, totaal geen technische vragen deze avond met betrekking tot het stuk. Uh, dat wil ik even meegeven, want er werd heel veel technische vragen gesteld. Ik zag ook wat vragen over kosten van het onderzoek, wat nog moet plaatsvinden. Dus dat is altijd daarom blij met de onvoorziene kosten. Uh, ja, Wat betreft de verhoging van de kosten voor de riolering uh, in 2024, dat zie ik dan in de begroting wel tegemoet. Um, dat het moet gebeuren, dat is duidelijk. En ik denk, dat het, ik denk dat er eigenlijk nog veel meer risico's liggen, zeg maar. Wat betekent tot onze riolering, want als deze uit 1930 komt, dan zal de rest ook wel heel oud zijn. En ik weet ook wel dat rioleringen binnen 60 à 65 jaar wordt afgeschreven. Um, waar ik wel op zichzelf uh, vanuit de wethouder nog wel op zoek naar ben, is uh, hoe dat nou kan ontstaan, zeg maar, van... Losstaan van de toelichting die, die in, de, in het stuk staat. Wat ik op zichzelf heel uh, logisch en plausibel vind. Maar hoe het nou kan dat we inderdaad van 90.000 naar 6,25 gaan. Uh, dat, dat, dat lijkt bijna net alsof wij niet goed toezicht houden op ons eigen rol. Um, even. En dat. Eigenlijk is het ook weer een technische vraag... van hoe zit het dan in. Um, dus wat ons betreft sowieso een hamerstuk. Uh, maar gewoon wel... Uh, het zou wel fijn zijn als we in ieder geval een beeld krijgen... van onze regulering dan in Zandvoort... en nu op dit moment staat. Dat mag gewoon schriftelijk hoor. Daar hoeft u nu niet antwoord te geven. want Dat is een hele lastige vraag. Um, maar dank daarvoor. En voor de rest is echt een hamerstuk. Want het moet gewoon gebeuren. Punt. Dank. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de wethouder... de heer Hendricks... Ja, dank u voorzitter. Um, ik hoor velen van u zeggen dat het een hamerstuk is en dat het moet gebeuren. En dat is denk ik uh, de, de duidelijke conclusie die hierachter zit. Uh, dit is ook begonnen omdat er in de uh, Jan Steenstraat een huis met, met scheuren zit omdat het uh, daar uh, verzakt is. Toen is er gekeken wat is hier aan de hand en toen bleek dat de, de grond daaronder uh, eigenlijk verzadigd is. Dus dat het huis in feite, het klinkt hier wat, wat dramatisch, dat het, eh, de, een soort drijfstand is waarop het staat. En dat, dat is natuurlijk, uh, dat, dat leidt tot scheuren. Dat komt doordat het riool wat daar ligt nu niet uh, waterdicht genoeg is. En dus loopt het eruit en op een gegeven moment is die grond verzadigd en dan uh, krijg je een probleem. Um, in 2006 is inderdaad geprobeerd om het riool, omdat het toen bleek dat het niet goed was, om dat uh, uh, te herstellen. Het is een oude buis uit 1913. Toen is er zo'n uh, uh, zo plastic kous, zeg maar, uh, of kunststof kous, dus dat is daar ingedaan. Uh, ...in de hoop dat daarmee zit een nieuwe buis in, aansluit hem op en dan werkt het... ...die is niet goed aangelegd. Uh, of die is, om wat voor reden ook, uh, heeft die, doet hij die zijn werk niet goed... ...en is dat nog steeds um, leidend tot lekkage. Dat is ook meteen eigenlijk het antwoord op de vraag van hoe voorkomen we nou dat het nog een keer gebeurt... ...nou door het nu grondig te doen. Die raming van 90.000 is op gebaseerd dat we weer met zo'n soort... ...zo'n soort hersteloperatie in die buis de boel kunnen redden. Toen bleek dat die echt niet goed zit en dat zo'n herstel daarvan ook niet werkt. Dus toen is gezegd, nou dan moeten we het eigenlijk iets heel anders doen. Daarmee is het ook niet een, een, een raming van we gaan iets doen, we doen datzelfde maar het wordt duurder. We gaan heel wat anders doen. We gaan niet een bestaand riool met zo'n kous zo herstellen. We gaan daarnaast een nieuw riool aanleggen en daarbij ook in een achterpad uh, verder waar hetzelfde probleem speelt. Dus uh, daarmee is niet zozeer een raming uh, slecht naar mijn idee, maar is de gekozen oplossing was toen niet de juiste. En de oplossing die we moeten gaan doen is duurder. Dat wordt volgens mij ook in het stuk uitgelegd. Dus de oplossing die we doen is duurder. En het is op uh, twee locaties in plaats van één. Um, dat, dat maakt hem gewoon de basis duurder. Daarbij komt nog uh, een, hele, een, een aantal onderzoekskosten. Een een, inderdaad een hele grote post onvoorzien. Um, maar dat hangt ook eens samen met hoe ingewikkeld deze locatie is. Want ik snap de rekensom die gemaakt wordt als je uh, terug gaat rekenen per meter uh, buis. Overigens gaan we twee achterpad doen. Dus... Hij is de helft goedkoper dan wat gekeken werd, maar het blijft per meter buis een hele dure. En de kost zit ook niet in die buis, dat zie je ook in die, in die, uh, in die sommen, want dat deel is heel eenvoudig. In dat achterpad, uh, ja, althans het is voor de bewoners natuurlijk altijd uh, geeft het overlast als je aan het riool werkt, maar technisch is dat eenvoudig. Je gaf de grond open, legt er een riool in, gaf de grond dicht en dat is op zich te doen. Waar dit ingewikkeld is, is dat uh, in de Hobbemaastraat zijn die achterdelen uh, van huizen... Daaronder loopt het riool. Daaronder zitten die aansluitingen op dat riool. Dus dat betekent dat we bij mensen binnen in die uh, aanbouwen, in die schuren, uh, moeten gaan bouwen. En dat leidt gewoon tot risico's. Um, en dat maakt, dat dat, dat maakt dat, daarom is zo'n post onvoorzien heel hoog, het zijn gewoon ingewikkelde operaties... Want waar iemand een schuur heeft, is het misschien heel eenvoudig om te zeggen, joh, kunt u je fiets twee weken ergens anders neerzetten, dan gaan wij het riool doen. Maar als iemand daar een keuken in heeft gebouwd of de wasmachines daar heeft staan, dan zit je met hele ingewikkelde, hele ingewikkelde problemen die je het oplossen. zijn. Dus per meter is het heel klein. Het gaat om een kleine groep bewoners, maar dit is best een ingrijpende actie die we gaan doen. En daarom moet je ook, denk ik, best wel voorzichtig zijn in wat we ramen. Um... Ja, ondanks die hoogte van deze investering is de invloed daarvan op de rioolheffing eigenlijk vrij beperkt. Omdat het rioolstelsel is heel groot, heel duur. Dat zijn langlopende investeringen en één investering is relatief beperkt in dat totaal. Dus er zal een effect zijn inderdaad in 2024 op de rioolheffing. Want er wordt geld uitgegeven, dat denken we op die manier, dat moet omslaan. Dus er zal een effect zijn. Ik verwacht niet dat dat een heel groot effect is. Um, wat ik ook heb horen noemen is de afstemming met de bewoners. Hoe uh, gaat die? Um, een aantal van, het, het grootste deel van deze woning is van prewonen. Dus wij, wij samen met prewonen uh, informeren de bewoners met een brief. Die gaat als het goed is deze week, begin volgende week eruit. Um, en nadat het, dat, dat u het als raad uh, al dan niet heeft geaccordeerd, kunnen we natuurlijk verder gaan uh, informeren. Want nu kunnen we hooguit informeren over wat het probleem is en wat we denken te gaan doen. Maar we hebben zolang... U als raad dit geld niet ter beschikking stelt, kunnen wij natuurlijk niet uh, de plannen maken wat er precies moet gaan gebeuren. Um, maar dat die afstemming met die bonus belangrijk is, dat is uh, evident. Vandaar ook dat we eerst een brief uh, sturen en daarna ook met de bonusbijeenkomsten gaan uh, werken. Um, een infiltratieriool, uh, dat is hier helaas, uh, dat is wel onze lijn dat we dat standaard doen. Ook inderdaad omdat uh, uh, helemaal waterafvoer wordt een uh, groter probleem. Hier is dat door de lage ligging uh, niet mogelijk. Dus je ligt relatief... Uh, Ten opzichte van het grondwaterpeil is het niet mogelijk om hier een apart uh, riool in te voeren. Helaas. Um, ja, het probleem is uh, breder en uh, hoe zorgen we nou dat we dit niet uh, nog veel vaker hebben. Um, u ontvangt, uh, en ik, ik, ik heb even niet helemaal scherp wanneer het is, maar voor mij de, de, daar zit geen verdere vertraging in. Anders dan de toezegging die u tot nu toe heeft gehad, u ontvangt een nieuw uh, uh, GRP. Daarin nemen we ook op dat we onderzoek kunnen doen naar al die achterpaden, want dit probleem zit uh, vaker. Um, en op sommige punten is ons riool uh, er gewoon uh, kort gezegd slecht aan toe. En op sommige punten is het beter dan dat we tot nu toe uh, dachten. Um, maar er is, er is aanleiding om dat riool uh, te gaan werken. Dus vooral weten we gewoon heel veel niet. En daarom hebben we de afgelopen jaren ook heel veel gedaan in uh, het opstellen van het GRP, Vooral heel veel onderzoek. En daaruit komt soms dat, uh, dat een riool erg slecht is. En dan moeten we dat oppakken zoals ze uh, hier... Um, ja, is die bebouwing die op dat uh, riool staat, is dat nou illegale bebouwing? Uh, nee, dat is gewoon bij de bebouwing uh, meegenomen. Alleen dit riool komt uit 1913, die bebouwing is van na die tijd. Dus dat is gewoon daarbovenop daar uh, gezet en daarop aangesloten. En dat is uh, op die manier gedaan. Um, mm -hmm. Ja, ik, ik hoorde van de oudere partij nog de vraag over die, die kosten van het onderzoek van die bodem. Ja, dat onderzoek moet inderdaad gewoon gaan gebeuren. Uh, zijn daarmee de risico's gedekt? Uh, Nee, ze zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht. En we hebben hier aangegeven welke onderzoeken we moeten doen. en wat we verwachten uh, te moeten gaan doen. Maar we weten dat toch niet. Een onderzoek wat we gaan doen. zodra u geld ter beschikking heeft gesteld. we weten pas daarna wat er uitkomt. Uh, we hebben wel reden om aan te nemen dat het ingewikkeld gaat worden hier. maar dat ligt meer door die situatie met de particuliere eigendommen. Uh, en dat maakt ook dat die post onvoorzien vrij groot is. Volgens mij, voorzitter, ben ik er. ...door mijn aantekeningen heen. Dus dank u wel. Dank u wel. Dan kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw van Essen. Ik heb nog één aanvullende vraag... ...voor de, voor de wethouder. Um, en ik hoop dat, dat het een retorische vraag is. Um, is er ook gekeken naar alternatieven? Dus uh, in plaats van aan te sluiten... ...onder de bebouwing... ...om een stukje verder te kijken... ...om uh, aan te sluiten op een plek... ...waar, uh, ja, waar het wel makkelijker... Uh, ...bereikbaar is... Um, en de heer Sukel van Zee. Uh, ik had nog de vraag gesteld of u nog juridisch had gekeken. Omdat er in het stuk staat dat het niet goed is uitgevoerd. Uh, dat is wat in mijn ogen lees ik dan dat de aannemer zijn aan werk niet goed gedaan heeft. Uh, dat is wat anders dan dat het uh, later gewoon doordat de methode niet passend was. Dus misschien is dat wat er gebeurd is, maar dat is dan niet duidelijk in het stuk. Dank u wel. De wethouder. Oh, sorry. Um, eerst gaan we nog naar... Mevrouw Koper. Ja, ik wil een, een dank aan de wethouder voor de beantwoording. En het, ik denk dat we met elkaar uitkijken naar die, uh, dat, dat, dat grote rioolplan wat er aankomt. Dat alles goed in kaart wordt gebracht. En in die zin, het gaat om grotere uh, bedragen. Maar... Het is natuurlijk wel zo dat het nu rigoureus en goed gedaan wordt. En dat is natuurlijk ook wat we willen. Overigens eh, jammer dat daar geen infiltratie in, in riool mogelijk is. Maar het is inderdaad zo dat we dat op andere plekken overal wel uh, gaan doen. En dat is ook belangrijk. Dank u wel. De heer Hendricks. Uh, twee concrete vragen. De vraag van GroenLinks is er ook gekeken naar alternatieven. Het antwoord is ja. Uh, daar is ook naar gekeken. Maar... Um... Dit is onze verwachting. Uh, natuurlijk gaan we, dit is wel een situatie dat we per huis moeten gaan kijken hoe we het gaan doen. Dus wellicht uh, kan het uh, beter uitkomen dan dat we nu uh, denken. Maar dit is onze beste verwachting die we dit met hebben. Maar we kijken dit per huis wat, wat, de, aanpassingen, wat de aanpassingen zijn. Um, ja, is de, het, het, niet het verkeerd aanleggen van het vorige riool van, van die hersteloperaties dat ter verhalen? Nee, het antwoord is het is niet ter verhalen. Je, ik heb het ook nagevraagd. Er is juridisch nagekeken. Dat is niet, uh, niet mogelijk. Dank u wel. Kan ik ervan uitgaan dat dit een hamerstuk betreft? Ja, dan concluderen wij dat. En dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is mededelingen van het college uh, van BMW. Uh, als u nog even wilt blijven zitten, uh, de heer Hendricks. Uh, zijn er mededelingen vanuit het college? Oké, okay, nou, dank u wel. Uh, dan gaan we door naar het volgende agendapunt, uh, agendapunt 9, update regio en MRA, de heer Drommel en uh, Krim El, El Khabali, of Paya, ik geef de heer... oh. Even zo, met de microfoon van mijn collega. Uh, op dit moment hebben we geen update. Wat ik wel kan uh, zeggen is dat we volgende keer... bij jullie terugkomen met een voorstel... hoe we iedereen gaan betrekken en informeren... bij uh, uh, de beraadslaging in de regio. Dank u wel. Uh, dan stel ik voor dat we doorgaan... naar de rondvraag. Uh, ja, er is in principe niets schriftelijk vooraf ingediend. Dus ik weet niet of iemand nog iets heeft voor de rondvraag. Uh, de heer Berg, openzet. Ja, dank u wel voorzitter. Ik uh, zag in, uh, in het Zandvoortse Krant vandaag iets staan. En dat ik me toch om een vraag te stellen. Maar ik mag hem ook schriftelijk beantwoorden. Um, en, want ik leer graag als raadslid. Ik zag, uh, ik zag dat erin staat opleggen boete participatiewet. Ik weet niet wanneer het werd opgelegd. Maar waar ik nog meer van opkeek dat erbij stond burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend. En hebben besloten, ik denk, in de Zandvoortse zaak... en dan wordt het over burgemeester halen besluiten. Dus ik zou er wat graag informatie over krijgen... Hoe dat nou, wat dat nou inhoudt... en waarom de burgemeester en wethouders van Haarlem dat besluiten. Is dat gedelegeerd? Of, dus, maar het mag ook schriftelijk. Dank u wel. Dank u wel. Um, zijn er verder nog vragen... Uh, dat is niet zo is er vanuit het uh, college uh, direct behoefte om te reageren uh, nee uh, dus dan wordt er schriftelijk op teruggekomen uh, de heer Berg uh, goed dan denk ik dat wij door kunnen gaan naar de sluiting van de vergadering kwart over tien uh, en dan dank ik iedereen voor hun komst We waren de laatste vergaderingen op ZFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne avond. De techniek is gedaan door Isabel Geuransson. En ik zie u. Ik ga. En tot een volgende uitzending. Man mm -hmm. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head, head, head like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hands, dance, hands above my head, dance together.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 Too much to and you let time go place your bets when it all comes down fold your cards and you blame the house